Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, zegt dat er een sterk voorstel voor een staakt het vuren op tafel ligt in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar de vraag is of Hamas dat voorstel accepteert, zei Blinken erbij. In een Israëlische krant zegt een Arabische diplomaat dat Qatar dreigt met uitzetting van Hamas-lijst, tenzij Hamas zich flexibeler gaat opstellen in de onderhandelingen. Tot nu toe geven Israël en Hamas elkaar de schuld van het uitblijven van een deal. Het voorstel zou gaan om een gevechtspauze en de vrijlating van Israëlische gijzelaars. Oekraïne kan na maanden weer rekenen op extra steun uit de EU. Europese landen zijn het eens geworden over een pakket van 5 miljard euro. Het Oekraïense leger heeft een dringend tekort aan wapens en munitie... en de Russen winnen langzaam maar zeker terrein omdat de militaire steun vanuit de VS stilstaat, is de hulp vanuit Brussel zeer welkom, zegt Oekraïne. In Dubai is profvoetballer Quincy Promes opgepakt. Dat gebeurde op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie. Promes is hier veroordeeld tot ruim zes jaar cel voor drugshandel en het neersteken van zijn neef. Omdat hij in Rusland woont en voetbalt, kon het OM weinig beginnen. Dat land werkt niet mee aan uitleveringsverzoeken. Dat veranderde afgelopen maand toen Quincy Promes op trainingskamp in Dubai was. Daar werd hij aangehouden voor een verkeersongeluk en onder huisarrest geplaatst. Nu is Promes opnieuw opgepakt, maar dan vanwege het verzoek uit Nederland om hem uit te leveren. PSV is uitgeschakeld in de Champions League door Borussia Dortmund. De Duitsers scoorden al in de derde minuut. Het lukte PSV niet om gelijk te maken. In de laatste minuut werd het uiteindelijk 2-0 voor Borussia Dortmund. Ze gaan naar de kwartfinales van de Champions League. Atletico Madrid heeft na verlenging en penalties ook een ticket voor de kwartfinales bemachtigd. Internationale werd door de Madrilenen uitgeschakeld. Het weer vannacht droog, het koelt af naar een graad of acht. Vanaf de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan de temperatuur oplopen naar 14 tot zelfs 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Life is a mystery Everyone... Check the clip. something.